Premier Balkenende sluit niet uit dat hij EU-president zal worden als hij wordt gevraagd. Hij blijft erbij dat hij geen kandidaat is voor de functie en hij noemt de discussie prematuur. Het was voor het eerst dat de premier openlijk inging op de kans dat hij in beeld komt voor de post. Na afloop van de ministerraad in Den Haag zei vicepremier Bos dat de kabinetsleden volgens hem willen dat Balkenende premier blijft. Het speciale informatienummer voor vragen over de Mexicaanse griep blijft ook dit weekend open. Normaal is het nummer alleen tijdens kantooruren bereikbaar, maar de laatste dagen is er zoveel belangstelling dat besloten is het speciale nummer 0800 1100 open te houden. Het aantal gevallen van Mexicaanse griep neemt de laatste dagen snel toe. Afgelopen week zijn 131 mensen met de ziekte opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal sterfgevallen is opgelopen van 6 tot 10. De heffing op het thuisbranden van cd's en dvd's verdwijnt. Er komt een regeling die het illegaal downloaden van films en muziek verbiedt. Minister Heersbalin benadrukt dat het verbod niet is bedoeld... om individuele internetgebruikers het leven zuur te maken... maar om illegale activiteiten van commerciële partijen uit te bannen. Het downloadverbod wordt de komende tijd uitgewerkt. Volgens het kabinet moet een redelijke auteursrechtvergoeding... de culturele sector in stand houden. AZ hoeft een lening van 14 miljoen euro van dsb beheerd niet vervroegd af te lossen. Eerder was overeengekomen dat de voetbalclub het bedrag in tien jaar terugbetaalt. En de curatoren respecteren die afspraak. De komende tijd zullen uitingen van DSB in het AZ-stadion worden verwijderd. Het stadion, dat nu naar Dirk Scheringa is vernoemd, krijgt er ook een andere naam. AZ gaat op zoek naar een nieuwe sponsor. Het liefste een die zich voor meerdere jaren aan de club wil verbinden. Het weer. Vanavond en vannacht enkele opklaringen. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen toenemende bewolking met later in het westen wat regen. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het weekend in... I'm 6.9 ZFN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 Me van de herfst. Unchain my heart 'cause you don't